Goedemorgen, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is tijd om eetstoornissen serieus te nemen. De Gezondheidsraad vindt dat er een landelijke aanpak moet komen voor eetstoornissen. Die komen vooral bij jongeren voor en de raad vindt dat er meer geld voor onderzoek moet komen... want mensen weten te weinig over eetstoornissen om ze op tijd te herkennen. De raad denkt dat het ook zou helpen om jonge mensen te leren... hoe je met groepsdruk en druk van social media omgaat. Op meerdere snelwegen is overlast door boeren die hooi ...in brand hebben gestoken. Op de A12 staan beide kanten op files. Automobilisten konden door het vuur en de rook nauwelijks iets zien. Ook langs de A7, A2, A15 en A31 waren brandjes. Boeren hadden aangekondigd weer actie te gaan voeren... ...want vandaag stemt de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. Het dodental na een raketaanval op een winkelcentrum in Oekraïne is opgelopen tot 18. Er waren zo'n 1000 mensen binnen en minstens 60 mensen raakten gewond. De Verenigde Naties zijn boos over de aanval op burgers. It is deplorable to say the least. Uh, any sort of civilian infrastructure, which includes obviously shopping malls, and civilians should never ever be En ook de G7-landen noemen het een oorlogsmisdaad. Het is een kwestie van gedoe. Voordat misschien niemand meer Limburg spreekt. Want steeds minder kinderen en jongeren kunnen Limburgs. En het komt waarschijnlijk omdat het op scholen steeds minder gesproken wordt. Deze kinderen uit Venlo doen het nog wel. Ja, ze anderen doen natuurlijk wel mee. Ja, ik met iedereen van wie ik weet dat ze dialect kunnen, praten ik dialect. Ja, en ze appen ook met elkaar in het Limburgs. Maar schrijven, dat is toch een beetje moeilijker? Nee, ja, ik doe het meestal gewoon op gevoel. Ik schrijf eigenlijk zelf gewoon hoe je het bijvoorbeeld uitspreekt. Vaak gaat de A Eerst en dan de opa's. Vandaag komt er een speciale Europese Commissie naar Maastricht die zich bezighoudt met hoe landen met talen omgaan die niet veel worden gesproken. Het weer: de ochtend is zonnig, later vanmiddag kan er wat bewolking zijn. Het wordt 23 graden aan zee tot 25 landinwaarts. Morgen ook veel zon en ietsje warmer met 25 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de provincie. Files met forse vertraging staan er op de A2... richting Amsterdam, bij Amsterdam Zuidoost, 10 kilometer. A9 richting Amstelveen, tussen Knopen Diemen en Amstelveen, 9 kilometer. Een ongeluk op de A10, de ringweg Amsterdam... zorgt voor een file tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburg Tunnel... van 5 kilometer, dat kost je bijna een uur extra... Twee rijstroken zijn ook dicht op de A10 bij Amsterdam buitenvelder Die file kost je een half uur extra. En tenslotte de A10, maar dan bij het Koenplein. Daar staat drie kilometer en die file kost je tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 nu, nu, ZFM in de ochtend.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 It's almost.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 Ik neem het leven met twee vingers schuim. Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuim, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim.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 Singing my life with his words Killing me softly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 En zomer Sunt eso, ses pum, Arkum. Allo? Io bira me Pericira. Ticaso se anda vi și dar să știu nu ți nimic vrei să pleci dar nu mă Yeah